Wie wil dat eigenlijk niet? En Rob gaat een mooi stukje muziek bespreken... en hij laat deze muziek natuurlijk ook horen. Vanavond hebben we een hele leuke gasten. Het is Marja Kruik. En zij heeft een praktijk en die heet Innerlijk Dialoog. Um, welkom, Marja. Dank je wel. De onderwerpen die vanavond aan boord komen zijn... Uh, de basistraining intuïtieve Ontwikkeling... een healingopleiding... de Zeven Vrouwelijke Archetypen... de Godin in jou, Persoonlijke Begeleiding... De aura reading en dergelijke activiteiten. En natuurlijk besluiten we met een mooie tekst voorgelezen door onze gast. Maar we gaan nu eerst naar het eerste stukje muziek, en dat is Paradise van Goldplay. Beste Luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben wij als gast Marja Kruik. Herman, wil jij wat over Marja vertellen? Natuurlijk wil ik dat. Vanuit het beroep van verpleegkundige, somatisch en psychiatrisch... wilde Marja meer de essentie van het leven leren begrijpen. Door de opleidingen die ze gedaan heeft, dacht ze het antwoord te kunnen vinden. Niets was minder waar. Kort na de geboorte van haar eerste kind... werd zij zelf geconfronteerd met een ernstige ziekte... en had vragen wat er, wat er uh, voor het evenwicht waaruit ze uh, uh, gegaan was. Van de artsen kreeg ze geen antwoord... simpelweg omdat ze het zelf ook niet wisten. Overigens had ze wel een goed contact met die artsen. Na haar herstel had ze een groot verlangen... om meer bewustzijn bij zichzelf te gaan ontdekken. He, dus met, niet dus ontdekken, maar echt het ontdekken. En is lessen intuïtieve ontwikkeling gaan volgen. Dat gaf Marja grote inzichten in zichzelf... Daarna volgde healingopleiding, readingopleiding, opleiding bij het Nederlands Instituut voor Stervensbegeleiding, familieopstellingen enzovoorts. Ze heeft zich verdiept in het shamanisme en het inka-shamanistisch wiel en de healingstechnieken. Wat weer een bredere visie van energie en healing gaf. En was toen toe aan een nieuwe stap in haar leven, waar haar passie lag. Het starten van een eigen praktijk, innerlijk dialoog. Welkom Marja. Dank je wel. Ja. Um, ja, een praktijk, innerlijk dialoog, intuïtieve ontwikkeling. Ja, wat is intuïtieve ontwikkeling? Ja, het is een heel breed, uh, of je kan het heel breed zien. Uiteindelijk vind ik het voor mezelf niet, niet zo breed. Het is, uh, ja, wij, wij leven heel erg in ons hoofd. En dan gaan de, de, de subtiele energieën verloren. Uh, het, het ruiken, het, uh, het, het, het zien van bepaalde dingen. Uh, uh, uh, eigenlijk leer ik mensen t, te kijken met hun buik. Dus ik, ik, ik, wil, ik laat de energie proberen om te draaien. He, dat, dat ze niet, hun, niet het denken gebruiken, maar meer uh, vanuit, uh, vanuit het totaal uh, dingen kunnen zien en voelen. En het is, het is dus niet. Intuïtieve ontwikkeling is niet gevoel, het komt er wel bij. Maar het is ook uh, jezelf helemaal openstellen voor het moment wat er is. En uh, ja, omdat we altijd aan morgen denken of aan gisteren denken, gaan we, gaan we dat, dat, dat moment voorbij... En het kan ook zijn dat, dat er blokkades liggen hè, dat, dat mensen blokkades ergens hebben waardoor ze zich niet helemaal open kunnen stellen maar ik ik, uh, uh, ik doe veel met grondingstechnieken want dat is voor mij belangrijk om te zijn te gronden en van daaruit te gaan voelen want als je uh, vanuit je zesde en zevende chakra ja, daar kun je natuurlijk ook, ook mee uh, uh, scannen en channelen maar dan mis je de gronding en dat uh, uh, dan, ga je, dan mis je ook een, een stukje realiteit, heb ik het gevoel. En hoe, hoe werkt dat, dat gronden? Hoe, hoe, ga je, uh, hoe leer je dat aan? Voeten op de aarde en je voeten voelen, je... je uh, je kracht in je bekken leren te voelen. En, en uh, je niet... Uh, als je staat... Dan hebben we ook oefeningen voor, Dus je niet omver te laten duwen. Maar staan. Staan als een huis. Hè, dat je goed in je basis staat. En... Uh, uh, als je basis niet goed is... Dan, dan wordt de rest op het wankel. Ja. Zo. Maar je hebt het over chakra. Zesde en zevende chakra. Uh, eerste chakra is... Uh, ja, klinkt heel stom tussen de anus en het geslachtsdeel. Ja, hoe kun je ja. er dan goed aarden als je dus over chakras praat... en je gaat het dan opeens over voeten hebben? Hoe, hoe, hoe zit dat? Ik bedoel, er zit toch een hele aardige afstand tussen? Ja, uh, dat, dat, dat klopt. Um, ja, je kan... Ik, ik laat mensen, of ik visualiseer zelf ook... dat er vanuit je uh, stuit een grondingskoord naar de aarde... Komt. Oh, okay. En dat verbind je met de aarde. Of ik laat wortels uit, uit, uit je voeten komen en die laat ik met de aarde verbinden. Maar er zit wel, wel een aspect visualisatie aspect bij. Aan. Ja, ja, ja, absoluut. Okay. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ik, ik werk veel met, met visualisaties en, en, uh, of geleide meditaties. En dat, dat ja, ieder heeft zo uh, visualisaties. Dat, dat vind ik altijd zo mooi. Want ook ieder heeft zijn eigen waarheid. Hè. Soms kunnen mensen niet gronden door omstandigheden, soms een beetje. Maar dat geleidelijk aan... gedurende de training... gaan mensen zich steeds meer gegrond voelen. En dan zie je ze ook veranderen. Ze worden helderder. Hun ogen worden... Gaan meer, meer, uh, worden levendig. Hun huid wordt levendig. Ja, en dat vind ik heel mooi om te zien. Ja, het is natuurlijk ook mooi... als je je gaat realiseren dat je de belever... van de beleving in het hier en nu bent. Maar volgens mij... als je dus op je gevoel afgaat, schiet je... Je moet gaan nadenken dat je niet in je ratio gaat schieten. Ja. En, en dat lijkt me al lastig. Om na te moeten gaan denken dat je iets niet gaat doen... wat automatisch gaat, intuïtief. Het woord zegt ja, het al. Ja. Dus vanzelf schiet je in je ratio. En ja. hoe kun je dan iemand trainen? Of, want het is wat je doet. Ja. Opleiden. Ja. Dat hij dat niet doet. Um, door, um, nou, door er veel mee te werken in de, in de cursus... Door veel ervaringsoefeningen te doen. Het is doen. echt een ding van doen. Dus. Het, het is echt een ervarings, ja, ja. ervaringsgerichte uh, opleiding. Of, of, uh, ja. Want vertellen, dan ga je ook erg in je hoofd. Dan komt er wel begrip. Maar het doen, daar gaan mensen van leren. En, uh, dus ik, ik heb ook, elke keer heb ik dus, dus oefeningen, maar ook veel met, met gronding. maar ook uh, Elke chakra heeft een eigen oefening. En, uh, en het is lastig om dat te leren. Ja, ik, ik, ik uh, stel altijd voor van, goh, ga elke dag even gronden, even aarde, even voelen. Van, goh, ben ik in mijn hoofd of zit ik in mijn gronding? Hè? Dat is dat, dat hetzelfde op... als mediteren? Mm, kan je wel zo zien. Het, het is, je hebt ook vele vormen van meditaties. Je hebt stilte meditaties, loopmeditaties. Dit is ook een, een vorm van meditatie. Een soort gevisualiseerde ja, meditatie. Ja, Heer, dat je, meditatie is ook dat je teruggaat naar je innerlijk. Dat is voor mij eigenlijk meditatie. Heer, dus je gaat voelen. Of ja, voel jezelf. Ja, waar ben ik nou, waar sta ik nou? En wat, wat, wat, wat, doe, ik, wat doe ik nou met Hoi. mijn energie? Dus, en welke middelen gebruik je daarmee? Bij. Heb je daar. Doe je dat met, met muziek of met, met dans of met tekenen of iets anders? Ik gebruik veel uh, creatieve middelen. Uh, nou, geleide meditaties, daar beginnen we altijd mee. Dan uh, soms al een gewone meditatie. Uh, muziek gebruik ik, tekenen gebruik ik, uh, lichaamsoefeningen gebruik ik. Uh, soms ook twee-aan-twee uh, uh, twee oefeningen. Hè, dat, men, dat mensen uh, kunnen delen vanuit hun zijn. En niet, het, het, het hoeft ook nergens naartoe. Er het het is niet een doel, maar dat ze vanuit zichzelf kunnen delen. Het ontstaat. Het, het is ontstaat. eigenlijk net als dat ja. je een telefoongesprek voert... en je hebt een papiertje voor je snuffert en je een pen toevallig in je ja. hand... en je gaat maar een beetje zitten krassen ja, en dan ongeveer. heb je op het eind ja. heb je, je blaadje vol ja. met allerlei ja. dingen. Ja. Je hebt het over uh, de training, maar je hebt ook een praktijk natuurlijk. Ja. Wat voor mensen komen er bij jou in de praktijk? Mensen die uh, vastzitten, die niet weten welke kant ze op willen. En dat kan zijn in, in het werk of dat ze... Uh, vaak komen mensen bij me als ze met zichzelf wat in de, in de knoop zitten, als ze niet verder kunnen. Oké. Okay. We zijn alweer toe aan het volgende muziekstukje. Uh, je hebt het zelf meegebracht. Um... Ja. Het is van... Uh, Female Factory. En het, is, het wordt gezongen... door een aantal vrouwen... die uh, optraden voor Human Rights. En het heet Breath. En waarom en, vind je het zo'n mooi nummer? Um, het gaat over... de voorouders. en het, het gaat over... dat de voorouders of de overledenen... in... Ja. in, in, in in de natuur is, in het gras, in het water, in, in, in de regen. Ja, maan komt naar boven. Ja, ja, ja, ja, ja. En ik vind het zo'n schitterend nummer. En, en het, uh, ja, dus iemand die, die, die overleden is, is niet werkelijk weg. En uh, ja, dit ja, is inderdaad, uh, ja, de shaman. Ja. Listen more often to things than to beings. Listen more often to things than to beings. Is yes, the ancestor's worth? liefste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Wat een prachtig nummer, dit uh, nummer had ik nog nooit gehoord... maar het is heel mooi om naar te luisteren. Waar we nu naar gaan luisteren is naar de boekbespreking van Herman. Herman, alsjeblieft. Dankjewel Mario. Uh, ik ga het deze keer hebben over Depak Chopra, Leven in Liefde. Het is een boek wat ik nu aan het lezen ben. Het is niet mijn gewoonte om boeken te bespreken... waar ik nog volop in aan de gang ben. Maar dit heeft wel zo'n enorm impact... Dat is gewoon met geen pen te beschrijven. Ten eerste al de manier waarop ik eraan gekomen ben. Ik was vorige week donderdag... Uh, bij de lezing in Casca van Geert Kimpe. En zoals jullie weten... Geert Kimpe heeft een boek gegeven, geschreven... Rachel, uh, het geheim van de liefde. En hij geeft een lezing die eigenlijk... hoofdzakelijk over tantra, kamasutra... en dergelijke dingen gaat. Dus puur over liefde. Um, toen ik daar was... kwam er iemand naar mij toe. En... Uh, die zegt tegen mij. Dit boek mag jij nu gaan lezen. En ik stond dus met stomme verbazing. Want ik kreeg een boek wat al aardig belezen was. In mijn handen. En voorin staan dus allemaal namen. Van mensen die het al een keer gelezen hebben. En uh, ja. Dat is gewoon intuïtief gesproken. Iemand die dus gewoon aangevoeld heeft. In die hele zaal met mensen. van: Nou ga jij dit boek maar eens lezen. En verduvelt als het niet waar is. Het is precies op het goede moment. Er staan allemaal dingen in waarvan ik denk. Oh. Zit dat zo? En jeetje, dat wist ik niet. He? Uh, nou, het is echt... Ik, ik had uh, zelf een beetje iets... Uh, als ik heel eerlijk ben, iets tegen uh, uh, Sopra. Uh, ik vond het een beetje de... de of, of, of, of eigenlijk, ik associeer het een beetje met Roy Martina. Misschien onaardig, maar uh, ik heb zoiets van... Ja, die mensen die, die zijn arts en die uh, hebben opeens de handel ontdekt. Maar het is dus helemaal niet zo, want... Nou, het boek echt, ik heb met verbazing uh, teksten gelezen. Ik heb daar iemand uh, over geraadpleegd met wie ik een, een hele goede band heb. Ik zeg, joh, ken jij dat boek? Ja, zegt ze, ik heb het al jaren uh, op mijn boekenplank staan en uiteraard ook gelezen. Ik zeg, nou, vind je het leuk als ik dan af en toe wat teksten naar jou toe mail, zodat jij daar mij feedback op kan geven? En dat doen we. Dus we zijn eigenlijk samen dat boek weer aan het... Aan echt het herlezen. Aan het herbeleven eigenlijk. Aan het herbeleven. Ik vind het echt geweldig. Uh, ja. Uh, Heb je een klein regeltje of een stukje wat je denkt van dat moet ik echt laten horen? Nou, daar ben ik dus niet op voorbereid. Maar ik sla het gewoon over, open en ik pak gewoon de tekst die er dan staat. Liefde weet dat je bestaat en bekommert zich om je bestaan. De tijdloze geest raakt je in deze tijdgebonden wereld. Als het hart opnieuw geboren wordt, zul je... In een nieuwe wereld leven en zien. Liefde is nooit oud, maar vernieuwt zich met elke nieuwe geliefde. Het vlees en de geest kunnen dezelfde verrukkingen aan. In het licht van de liefde zijn alle mensen onschuldig. Goh. Tot u sprak. Ja, He? Het is ja, echt, het is en dan sla ik, ik het alleen maar open. En dat hele boek gaat zomaar door. Het verschil tussen geestelijke liefde en romantische liefde... was mij nog nooit opgevallen. Want ik beleef ja. gewoon de liefde zoals het, hè, als het komt. Maar echt een eye-opener. Ik kan hem iedereen van harte aanbevelen. En ik weet nog niet aan wie ik het boek door ga geven. Maar tegen die tijd, ik ga het voorlopig nog even koesteren. Het komt in ieder geval op je pad. Het komt in ieder geval op mijn pad. Voorts kreeg ik uh, een boekenlegger. Ik was uh, op het strand bij Adam en Eva. En... Uh, toen zegt iemand, oh, jij bent altijd met boeken aan de gang. Dan heb ik een leuke boekenlegger voor je. En dat is een boekenlegger van een, een, een, een karikatuur van een naakt mannetje. Met een, uh, een blaadje voor zijn... Uh, Adam. Voor zijn Adam. En er staat dus onder. Men wraakt zich aan het nudistenstrand de hedendaagse mode. Daartoe werd er een bord geplant met opschrift string verboden. God. Ik vond hem heel erg leuk. Nou, het is ook weer de tijd voor de agenda's en de kalenders. Um, ja, de maankalender en de astrologische agenda... de maanagenda en de astrologische agenda 2012. 2012, het jaar van de Maya, is onderweg. En het zijn kalenders... Of agenda's die ik van harte kan aanbevelen. Ik gebruik ze al jaren. Er staan de maanstanden in. Er staat precies in wanneer je je haar moet knippen. Of wanneer je... Wel op de goede manier. Euh, nou ja, goed. Euh, of wanneer je een, een, een bes moet snoeien. Of weet ik veel. Het, het staat er allemaal in. Ik kan die agenda's van harte aanbevelen. En kijk daar gewoon eens naar. Zelf gebruik ik al jaren de maankalender. Ik krijg hem ieder jaar van diezelfde persoon met wie ik nu dat boek aan het lezen ben. Net zeg, het zijn ook leuke cadeautjes natuurlijk. Met ja, Sinterklaas ja, en kerst. Ja, uh, als je dus de kalender van vandaag pakt, maar de nieuwe is dus ook alweer uit, uh, dan staat er bijvoorbeeld met de in, maan in boogschutter ben je op zoek naar avontuur en tegelijkertijd kun je van plan veranderen. Maak dan ook geen langere termijnafspraken, want je hebt grote kans dat je erop terugkomt. En dat kan, natuurlijk, dat kan natuurlijk irritatie oproepen bij degene die op je rekenen. En je bent de vriendelijkheid zelf deze dagen. Nou, uh, Hey. Uh, wat? <laughs> hey, hey, Mario, aan jou het woord. Hoe bedoel je? Nou, ik denk dat we nog eventjes naar een heel mooi nummer gaan. Van Buckshot Shot Another Day. Another day. Staring out of my window. Thinking about tomorrow.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 I hear they say it doesn't kill you, makes you stronger. I must have the heart of a lion sifting through love with me. Sometimes I tell my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 Luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Marja Kruik. Zij heeft een praktijk-innerlijk dialoog. Marjo, uh, kun je nog wat over je praktijk vertellen? Uh, bijvoorbeeld, je doet heel veel verschillende disciplines. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Uh, ik kijk bij elke cliënt die, die komt. Uh, kijk ik wat, wat past om, om degene te, te bereiken. Uh, dus daar kijk ik altijd naar. En nou, daar heb ik dus verschillende method of methodes. Uh, ja, verschillende dingen voor, voor de, de, de Inca helingtechnieken. Uh, helpt ook heel goed. Dat is ook een hele energetische manier van, van werken. Ja, ik kan, kan het eigenlijk niet uitleggen. Maar het, het, het, het werkt energetisch. En het, ja, als je de energie be beweegt... beweeg je ook de cliënt of de mens zelf. En dan, dan gebeurt er gewoon iets. He, dat, dat, uh, het zijn hele subtiele dingen die er gebeuren, maar blokkades kunnen daardoor weggenomen worden. Uh, blokkades van, van dit leven, soms ook van, van het vorige leven, komt, uh, kan weggenomen worden. En waardoor men zich vrijer voelt en het pad kan gaan waarvoor die uh, geboren is. Wat is het verschil tussen het medicijnwiel en het Inka? Inkewiel. Um, dat is het, het inkewiel is het pad van, het, uh, van de Zuid-Amerikaanse shamanen. En het medicijnwiel is het pad van, het, van de Noord-Amerikaanse shamanen. Het, het is dus allebei shamanisme. En, Wat is shamanisme precies volgens ja. jou? Shamanisme is een manier van... Kijken van leven naar de wereld of kijken naar de wereld en leven in de wereld, dat alles bij elkaar hoort. Dat er geen. dat uh, het ene. Uh, um, hoe we dat? Op, op het andere inwerkt. Dat, dat, dat het dat, een vocht op het uh, ander. Ja, ja oorzaakgevoel. Nou, niet oorzaakgevoel, maar dat, dat alles uh, bij elkaar bij hoort. Elkaar hoort en, en, ja, niet te scheiden is. Het één het, het en al. Ja, het, het, het, alles ja. Is, ja precies. Ja, en, maar ja, het is ook een natuur... Uh, ja, het is geen geloof, maar een natuur ja, een religie misschien. Dus, hè, mm. Mensen doen heel veel met de, met de natuur, met, met de natuurlijke dingen. Hè? Als er een, een, een, een muis op je pad komt, dan ga je... Uh, je ziet een muis, dan... Ja, wat betekent die muis? Waarom is die muis uh, bij, bij mij gekomen? Zo, zo kijken mensen. Zo en kijken zie je dan die... die muis als krachtdier of zie je hem dan als toevallige passant? Het kan, het, het kan een krachtdier zijn, maar het kan ook zijn een waarschuwing. Hè? Dat is bijvoorbeeld ook die, die intuïtie. De uh... meeste vrouwen zijn bang voor muizen. Ja, <laughs> en waarom is dat dan? Geen idee. Nee. Toevallig hadden je... we het er ja. ja, dat is een grappig. Ja, ja omdat je zegt van, ja, je pakt een muis en ik denk, nou ja, Oh ja, toevallig dat... schiet dat zo in de loop. Ja, mijn maar hoofd. dan ben jij niet bang voor het muis. Nee, nee, ik ben niet bang nee. voor muis. Hoe ben je bij het shamanisme terechtgekomen? Um, oh ja, ik, ik heb een keer een workshop gedaan bij een vrouwelijke shamanen, naar nou, uh, Donna Talking Leaves. Ja, het sprak me heel erg aan. Uh, het, het, het, uh, het, het heel worden. Uh, ook de, de, de zweethutten. Uh, het, het, het, uh, het, het beleven van de natuur. Met daarin jezelf ook als, als middelpunt eigenlijk. Ja, als ik nou stel dat jij ook een beetje... Of niet een beetje, excuus. Maar dat jij ook een shamaan bent. Want ik zie een shamaan als een soort medicijnman, vrouw. Ja. En wat jij doet... Eh, healing... Is ja. dus genezen, is dus medicijnvrouw zijn. Of chargeer ik Ja, ik, ik ben geen shaman. Shamanen die, die, die hebben echt een langdurige opleiding. En die kunnen, uh, die, die kunnen naar de onderwereld uh, gaan. En naar de, naar de bovenwereld. Ja, dat ze hun, hun uh, echte lichaam even, even verlaten. Dat, dat, dat een soort transreis? Een soort transreis, maar dan... Echt een, een uh, nou, het, het is veel meer dan een transreis. Hè. Ze gaan er bewust, stappen ze eruit. En het wordt, ja, het is een, een opleiding van, van, van acht jaar of zo. En dat wordt ook verteld, hè, van de ene shaman naar de andere. Dus ik, ik, ik gebruik wel shamanistische technieken, maar ik ben geen shaman. Dat, ben, ben jij bij de Inca's geweest, omdat je eigenlijk die techniek... Neemt. Uh, ja, ik ben in Peru geweest uh, drie jaar geleden. Ja, het was ook uh, een hele mooie reis. Het was ook een shamanenreis. Ja, ook, ook veel um, uh, wijsheid ontvangen. Ook rituelen gedaan. En uh, ja, het was, was, was een hele mooie reis. En heb je dat ook meegenomen in je praktijk om uh, daar iets mee te doen? Ja, ja dat, dat gebruik ik ook zeker. Ja, dat was dat toevallig met Helga, die reis? Nee, nee. Oh, nee. Okay. nee, nee. Met de ervaring van leeuwen ben ik geweest. Oké. Okay. Ja. En ben je nog op de grote berg geweest? Ja. M de, de Machu Picchu, Machu Picchu ja. ja. Ja, ja, ja. Dat is ook echt een, een, een mystiek, mystiek gebeuren. Magisch. Heb je het zonlicht kunnen pakken? Ja. ja? Mooi ja. is dat. Ja. Op je punt en dan ja. pak hem. Ja. Daar nou, echt magisch. Ja, ja. Dat ook, ja. En dat het zo kort nog geleden ontdekt is. Dat, is, ja. dat vind ik helemaal wonderlijk. Oh, maar ja. We hebben nog zoveel te ontdekken. Ja, dat, zeker. Hoe meer ja. je weet, hoe meer ja. je erachter komt dat je eigenlijk ja. niet zoveel weet. Klopt. Dat, ja. dat is iets, uh... en wat is jouw krachtbron? Mijn krachtbron... Mm, toch wel de, de liefde voor... Voor alles wat groeit en bloeit. De, de, de liefde is een grote kracht in mij. Ja. en ik, Voordat ik helemaal begon voelde ik me niet zo liefdevol. Zeker niet naar mezelf. Maar gaandeweg ja, heb ik, heb ik de, de liefde leren voelen voor mezelf. En ook naar anderen leren voelen. Dat is toch wel de bron. De, de krachtbron. Ik ja. kom hier bijna weer bij mijn boek. Nee? Van ja. leven in liefde ja. terug naar ja. de bron van ja. innerlijke kracht. Ja. Want ja, daar want gaat het eigenlijk ja. allemaal om. Ja. Mooi is dat. Ja. Ben, ben je door, door jouw ziekte ben je daar op, die, op dat, pad gaan, dat pad gaan bewandelen? Ja, grotendeels wel. Ja, ik, ik, ik, was, ik, ik had een, een bepaalde vorm van kanker gehad. Wat heel levensbedreigend was. Nou, mijn eerste dochter was, was zeven maanden, dus ik wist niet wat me overkwam. En ja, ik voelde, ik, ik wilde gewoon wat meer innerlijke kennis hebben, maar die, die, die kon ik gewoon niet, niet uh, krijgen, nergens niet. Tenminste, niet, niet in daar waar ik, uh, waar ik in, in de verpleging in ieder geval niet. Je eigen mm -hmm. kracht vinden? Ja, mijn eigen kracht vinden. Nou, toen ben ik dus aan de, aan de intuïtieve ontwikkeling begonnen, ook zomaar eigenlijk een, een stap in het diepe. Omdat dat gewoon goed uitkwam qua tijd en prijs. Maar het heeft me zoveel gegeven. En, dat, ja. en toen ben ik ook echt gaan leven. Of heb ik het leven. Ben ik stapje voor stapje meer gaan begrijpen. En, mm. uh, ja. Maar is het geen water en vuur? Oftewel, wat jij nu doet, is uh, een beetje de holistische kant op, zeg maar. En dan heb je nog de reguliere geneeskunde. Ja, dat staat er. Bijna haaks, haaks op. Haaks en als je dan verpleegkundige op, geweest ja. bent, lijkt me dat toch wel een enorme ervaring om dat te kunnen doen. Nee, ik was helemaal klaar met je gezien. Het was helemaal ja. klaar. was echt een, een innerlijke strijd ja. die je ge gehad hebt. Ja, ja dat was. Nee, ik, ik, want ik vond dat mensen zo koud en kil benaderd werden. En ik dacht, ja, daar, daar moet toch iets me meer zijn. Dat, uh, dus ik, ik, ik miste altijd een heel stuk. Maar de, ik kon dat zelf ook niet geven. Dus nee, nee ik, ik was echt helemaal klaar mee. En... Okay. Ja, want... Uh, een water- en ja. vuurstrijd in jezelf. Dan ging ja. ik alweer naar het volgende nummer. Oké, okay, nou, dat is van uh, Pangia. En dat heet ook Water and... F uh, Pangia heet het nummer. Uh, heet de groep. En het nummer heet Water and Fire. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. We hebben als gasten Marja Kruik. Bij, bij crisis, vastgelopen levensprocessen, weinig levenskracht en dergelijke, kan Marja je helpen. Um, we hebben al een beetje gesproken met Marja en eigenlijk is bij mij de vraag ontstaan, je had het net over, um, um, over, over het zijn en het niet zijn, uh, het leven in het hier en nu. Uh, maar je doet ook stervensbegeleiding. Uh, Tenminste, dat heb ik van de site geplukt. Klopt dat? Of, of? Ik doe niet echt stervensbegeleiding. Okay. Nee, nee, ik werk wel als vrijwilliger bij de uh, uh, Terminale Thuiszorg. Oké, okay, maar dat, dat, heeft, dat staat los van je bedrijf. Dat staat los oh, okay. van mijn bedrijf. Ja. Het is Stichting Achter de Regenboog, staat die? Uh, daar heb ik ook als vrijwilliger gewerkt. Dat is voor uh, de... de Begeleiding van kinderen als die een ouder verloren hebben. Of een broertje of, broertje of zusje. Maar dat heb ik een tijd geleden gedaan. En dat doe ik nu niet meer. Maar de, de terminale thuiszorg, dat doe ik nog steeds. Daar werk ik nog steeds voor. Ja, oh, Dat is best wel gevoelig, denk ik. Ja, het is ook er zijn. Eh, gewoon er zijn in het moment. Eh, bij, bij mensen die, die, die overgaan. En ja, het is een heel... Het is ook heel apart. Het is um, een hele serene sfeer vaak. Hè? Want mensen zijn vaak al een beetje weg, weg van de aarde. Dus het, het, de sfeer is heel anders. En dat is, ja, ik vind dat zelf een hele fijne sfeer. Mm. Om, om, ja. ja, en dat klinkt misschien gek, mm. maar ik zit dan onmiddellijk weer te denken aan regressietherapie. Dat doe je toch ook? Nee, dat doe, dat, doe nee, oh, nee, nee okay. dat doe ik niet. Nee, dat doe ik niet. Dacht ik. Nee. Nee, dat, dat, uh, nee, dat doe ik niet. En hoe sta je daar tegenover? Tegenover uh, het overlijden, het overgaan van de mensen. Uh, laat ik hem anders stellen. Waar denk jij dat men, uh, ik denk dat jij net denkt als ik, de ziel, naartoe gaat? Ja, ik denk naar het licht. En of ze daar altijd komen, weet ik niet mensen kunnen ook die overledenen kunnen ook echt vastgehouden worden door mensen hier op aarde doordat er veel verdriet is of dat ze het zelf niet kunnen verwerken, dat ze geen lichaam meer hebben maar ik denk wel dat mensen naar het licht gaan dat, dat, dat gevoel heb ik wel dat vertellen mensen je ook wel? Als, als je bij die mensen bent die sterven. ja krijgen. dat ze dan zeggen: van ik zie, ik ga naar het licht toe. Nee, nee, nee, nee. Nee, dat soms, maar ik heb dat eigenlijk nog nooit uh, meegemaakt. Wel dat er bijvoorbeeld angst is. Er kan ook heel veel angst zijn om, om, om, het, om het leven los te laten. Of uh, ja, dat mensen. Uh, het ineens heel erg warm of koud krijgen. Dat is dan ook die innerlijke kou... of die innerlijke warmte. Omdat de energieën gaan verschuiven. Hmm. Dat, dat, dat zie je wel. Ik heb... Uh, het doet mij onmiddellijk denken aan het overlijden van mijn vader. Uh, inmiddels al een jaar of acht, negen geleden, denk ik. Um, toen hij op zijn sterfbed lag, toen zei hij tegen mij op een goed moment van ik hoor muziek en ik hoor koren. Mm. En toen zeg ik tegen hem, nou pa, zing dan mee. Want hij zei ook nog van ik ken al die liedjes. Dus nee. ik zei nou, zing maar mee. Ja. En toen kreeg hij opeens weer een helder moment in mijn ogen. En toen mm. zei hij, ja ik ben toch niet gek, zeg kom ik ga een beetje hier zitten zingen. En dat vond ik ook ja. zo'n... Zo belevenis was dat? Zo ja, zo mensen die, die, die, die zijn al in, in een andere wereld. Ja, hij ging echt dus. Hij ja. was echt aan het heen en weer switchen. Ja, ja. Nee, de knop ja. van, ja, ik hoor die koren en dit ja. en dat. En toen ja. van, ja, ik ben niet gek. Kom ja. op zeg. Ja. Ik ga een beetje hier zitten zingen. Dat was ja. zo, zo helder. Ja. Ja. Ja. Ja, ik denk dat het heel moeilijk is. Tenminste, ik heb het zelf ook meegemaakt met mijn moeder. Maar die zei wel van, uh, het is mooi daar... Nou. Ja, ja, ja. Dus ik, ik zie echt veel licht. Dus toen dus ja. zei ik ook: Mama, ga maar. Ja, ja. Dat is het enige wat je dan, dan kan zeggen je, natuurlijk. moet je het loslaten. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. ja. En ik heb ook ergens in een boek gelezen dat, dat jij zelf het licht bent. Dat, dus dat je naar dat licht toegezogen wordt, maar omdat je je ego aflegt, ben jij zelf dat licht. Ja, dan het. kom je dus weer op de ziel. Ja. En eigenlijk ben je de ziel. En ja. dus je lichaam, de tempel van de ziel. Ja. Klopt, ja. Ja. ja. Mooi, daar ja. zijn we dan het over eens en mee <g tamanho> rond. Dan gaan we nu naar de chakras. Uh, wat doe je precies met de chakras? Uh, uh, hoe, hoe bedoel ja. je? Um, in, in, de, in de training? In de, in de, ja, nee, in de, ja, precies, in de trainingen. In de, je werkt met chakras, heb ik begrepen. Ja. Ja. Ja, ja, nou, wat, ja. wat doe je ermee dan? Laat ik het zo zeggen. Doe je massages? Doe je... Nee, nee, nee, ik, ik, je valt me even rauw op, ja, ja, ja. op mijn dak. Nee, nee, nee. Dat is met een live nee, nee, uitzending. Hij zit helemaal om. Wat een... Oh, moet ik even goed helder uh, formuleren. Uh, chakras kunnen geblokkeerd zijn. Meer open, minder open. Wat ik in de training laat doen... is, is mensen een chakra laten... Laten voelen, dus, dus focussen op een chakra. Voelen hoe, hoe, hoe dat is voor hun. En dat gaat ook met, met een meditatie gepaard hoor. Dat is, is niet zomaar van oh ga even voelen, maar dat doe ik ook in een geleide meditatie. Is dat een begin van een sessie van zeven, uh, van zeven behandelingen, zeg maar? Van zeven nee, lesdagen? Nee, nee dat, dat, ik heb het nu over de intuïtieve ontwikkeling. Oké, okay, sorry, ik dacht ja. over. Ja. ja. En um, dan, dan laat ik ze dat voelen, ervaren, tekenen uh, met muziek. Energetisch schoonmaken, wat zit er vast? En er kan ook uh, ja, oude energie vastzitten van, van, van vroeger, van overtuigingen of van, uh, van, van mensen. Dus, en zo kom je ook meer bij je intuïtie. Ja. Maar jij bedoelde meer de zeven vrouwelijke blokkades? Nee, nee, nee, nee. dat is een ander, ander onderwerp. Oké. Okay, ja. um, jij zegt net van vroeger. Bedoel je dan van vroeger in dit leven die blokkades, bij de chakra's? Of heb je het dan echt over een vorig leven dat daar nog een oude blokkade zit? Dat kan, maar over het algemeen is het meer in blokkades van dit leven. Van dit leven. Ja, echt ja. in het hier en nu. Ja, ja. ja dat je bijvoorbeeld een, wat, wat een, een autoritaire vader hebt gehad, waardoor er nog veel energie van je vader in je systeem zit. Dan krijg je dus familieopstellingen. Ook, ja, ja dat ja, kan dat ook. Het hangt met elkaar in verband. Dat, ja, ja, ja, ja, ja. Maar je kan het ook energetisch schoonmaken. Ja, dat is per chakra. En uh, ja, je, met familieopstellingen kijk je er op een andere manier weer naar. En de familieopstellingen, is dat een onderdeel van de, de opleidingen die jij geeft? Of is dat een onderdeel van de cliënten die je ontvangt? Het is een onderdeel van de cliënten, of waar ik wel mee kan werken. En van de healingopleiding is het ook een, een dag. Ik heb een, maar dat is meer voor de, voor, degene, voor de studenten om beter in hun energie te zitten. En ook te kunnen voelen waar energie vast zit. Oké, okay, mooi. Mm. Ja, haha, zet de clown. Dat zou ik normaal zeggen bij Manfred Men. Maar nee, <laughs> dat is dus niet zo. Het volgende nummer wat we gaan luisteren is Blinded by the Light. Men Men. To see if it was safe outside And little early birdie Came by in his curly whirly And asked me if I needed And if a broad touch is gonna make it to the night, she's gonna make it. Sir Elton John Volgens mij een van zijn eerste grote hits uh, Later zijn er vele gevolgd Als ik aan Elton John denk Denk ik natuurlijk altijd aan die gekke brillen Maar het toppunt van decadentie Is nog eens een keertje geweest Dat hij zijn autoruiten heeft laten slijpen In de sterkte van zijn, auto, van zijn ogen Zodat hij zonder bril in de auto kon zitten Nou dat vind ik echt Als je, als je zo ver heen bent dan, dan heb je het wel voor elkaar gehad Welkom terug, lieve luisteraars. Uh, we hebben vanavond uh, een hele leuke gasten. Uh, Marja, jij gaat vertellen over uh, de zeven vrouwelijke archetypes. Ja, nou, dat is uh, een beetje mijn, uh, mijn kindje. Die heb, ik, die heb ik zelf helemaal ontwikkeld. Uh, ik kwam ook uit... Bij, uh, bij, bij elk chakra uh, hoort een archetype. Dus er zijn heel veel archetypen. Archetypen, dat zijn oeroude beelden of of ja die die je in jezelf draagt ja, Over een vorm van een bepaalde eigenschap ja ja en als dat uh, uh, uh, nou, het wordt geactiveerd door uh, omstandigheden ja, het, het, het wordt door omstandigheden geactiveerd en dan dan wordt het geopend ja. en uh, ik kwam ook eigenlijk op tot ontdekking dat, dat er zulke krachtige archetypen in de, in de vrouw zijn. In de man ook hoor, maar ik werk echt alleen maar met vrouwen. En dat ik dacht van, daarmee wil ik iets meer mee doen. Dus ik, het is een hele dynamische workshop geworden, van, van zeven keer. Dus elke, elke keer is het anders, elke keer is er een andere archetype. Bij de eerste chakra hoort de wilde vrouw, dat is eigenlijk je authentieke zelf... Oké, okay, daar haak ik dan gelijk op in. Ja. Uh, de wilde vrouw. Heeft dat ook te maken met uh, de wilde vrouw, uh, de wijze wilde vrouw, de wilde wijze vrouw van Clara Adelena, zegt je dat wat? Ja. Uh, nee, dat heeft er niet mee te maken. Nee. Want um... omdat? <laughs> Ik heb er helemaal nooit, nooit eh, meer aan gedacht. Ik, ik ken Clara, Clara Adelina wel. Maar de wilde vrouw is ja, de, de, de, de authentieke vrouw. De, de, de, de vrouw die, die, die helemaal in haar zijn is. Zonder schuld, schaamte, controle. Vandaar ook het eerste chakra. Vandaar ook het eerste chakra. Hè? Dus, dus, dus dat wordt de wilde vrouw. En zo wild is ze niet. Maar ze is wel... Het klinkt heel wild. Ja, ik denk van, ja wat, wat bedoel je daarmee Ja, maar het, het wilde... Meer, ik denk dat het wilde meer vertaald moet worden in het onderdrukte, Vrij. In het uh, ja. niet toegevelijke. Het, het, het onbewust aanwezig zijnde, maar er niet vooruit willen komen. Ik denk dat dat de wilde vrouw is. Nee, er juist wel vooruit komen. Ja, dat, ja. Is de, dat is het doel van, de, ja. van jouw missie. Ja, de, de wilde vrouw is, is het het ongecultiveerde, hè? De, de, de, ja, het, het aanwezig zijn, uh, wat, wat jij ook zei, vrij, dat, uh, vrij, ja. Ja, ja, onbelemmerd, onbelemmerd, ja, ja. Dat, we zeggen hetzelfde, maar dan met andere, oh, ja. oké, okay. ja. nee, dan zijn we toch met elkaar. Ja, ja het is ja. verschil tussen man en vrouw, hè? <laughs> mars en venus. Ja. Ja. <laughs> oké, okay. ja. wij hebben het over het eerste chakra. En, uh, zal ik alle ja, de archetypes ja, noemen. Ik noemen? Ja? Ja. Ja. ja, nou, het tweede is de minares. En, ja, seksualiteit. Ja, ja, ja, ja, maar een, een minnares is ook het zich uh, verbinden met, met de ander. Dus het, maar ook, ook het, het, je, blik, je blik gaat vanuit het eerste chakra meer naar verbinding. Dus ook, Ik kom uh, weer bij mijn boek. Het is dus de romantische liefde, maar het kan ook dus de zielsliefde zijn. Ja, ja. En je hebt ook kun, kunstminnaars. Ja. Een minnares hoeft niet en alleen huizen. maar... Het, ja, ja. ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. Geweldig. Ja. En daar uh, nou, heb ik ook heel... We doen ook heel veel met dans. Dus ja, dat dat, dat ontspant. En dat geeft ook zoveel kracht. Dans, dans uh, rituelen. Daar uh, werk ik mee. En minder met meditatie. Maar dat, dat mensen... Dat, die archetypen echt gaan ervaren. Nee. Hè, dat ze daar van komen van... Oh, en, dat is het archetype, dat dat, dat dat wakker gemaakt wordt. Laat je mensen dan vrij uit dansen of heb je daar een bepaalde danspasjes voor of, of een bepaalde muziek die je dan gebruikt? Ik gebruik wel bepaalde muziek, bij ja. elke chakra is het anders, maar he helemaal vrij dansen. Ja, ja. Wat, wat... Het laat het gewoon los. Ja, laat het helemaal los, ja. ja. Ja, en het mooie was toen ik dit zelf ging ontwikkelen. Toen dacht ik, oh, ik had het kader. Ik denk, nou, ik schrijf het zo op. Nou, dat was dus helemaal niet zo. Ik, ik heb me helemaal ondergedompeld in, in, in, in de muziek van dat chakra. Dus ik, ik heb heel veel muziek geluisterd. En, ja, en toen kon ik het, had ik er contact mee. En toen. Kon ik het schrijven. Maar ik kon het niet zomaar gaan schrijven, zo van. Uh, hé, dan gaan we dit of dat, dat doen. Nee, ik heb, en het was voor mij ook weer een hele bewustwordingsweg. Ook gecontroleerd, in eerste instantie? Ja, in, in eerste Eigenlijk. instantie wel. Ja, ja, ja. en dat, dat, ik vond het verbazend dat het zo werkte. Ja, en dat, ik vond het een heel mooi proces. Ik dacht, nou, dat is dus. dat kan ik de mensen ook aanbieden. Mm -hmm. ja, en zo werkt het ook hoor. Het is heel krachtig. De derde Derde chakra is de strijdster. Dan heb je de. De van fataal? of bedoel je echt Nee, de, echt de, de, de, de, de strijdster. Die, die, die, he, je hebt je verbonden met, met, met de wereld en dan ga je dat beschermen. Je gaat jezelf beschermen, dus je... Voor jezelf opkomen. Ja, voor jezelf. Ja, eigenwaarde. Je gaat jezelf beschermen. Uh, maar ook, ook andere uh, dingen waar je van houdt ook beschermen. Dus dat is eigenlijk de strijdster. Of, of op de barricade staan. Van, van, dat, dat hoort ook bij de strijdster. En, uh, ja, nou ook helemaal geweldig. Grenzen stellen. Grenzen stellen, absoluut. Ja, ja, ja. En dat doe ik ook weer in de vorm van muziek. En ja, ik, ik, ga, ik ga het niet verklappen, want dan... Uh, nee, nee, nee, nee is, dat snap Ja. Ik. En mensen nemen, ik vraag altijd wel aan mensen of ze een voorwerp mee willen nemen... wat verband houdt met, met, de, met het archetype. En dat is ook heel mooi om die verhalen te horen. En hoe weet je dan welk archetype voor jou is... Of nou, dat, dat, gehoor... dat vertel ik dan hoor. Want we, we, we, we gaan het, het, het... Per week, uh, per pakken, week en, pakken. En, en, en pakken dan moet we... je dan uh, voor dat type... Ja. Uh, dat jij denkt... zo'n voorwerp meenemen. Ja. Ja. Okay. Ja. Dus we hebben nu een, uh, een wilde vrouw. We hebben een minares. En we hebben een strijdvaardige dame. En dan komt het hartchakra. En dat is de koningin. Okay. En dat is de, de goede koningin. Die, die voor zorgt dat ze zelf niet tekort komt... maar ook voor haar volk opkomt. Echt als de bijen... Ja. in een korf. Ja, ja. ja inderdaad. Klopt. Ja. Ja, dus dus, dus uh, de, de onverwaardelijke liefde... voor jezelf, maar ook nou, voor ander de ander. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, uh, nou, dan krijgen we de volgende. Dat is het vijfde chakra. Dat is je uiten. En dat heeft ook te maken met creativiteit. Dus dat wordt de kunstenares... En uh, het, het is heel mooi de, Het wordt steeds Gaat het meer naar de verstilling toe En dat is ook, ook met, met de muziek is dat ook heel voelbaar ja, en, en, Dus de kunstenaars Gaan we ook uh, ja, met, met muziek uh, ik, ik laat ze een verhaal Opschrijven van hunzelf En uh, ja, Gewoon in, in een Vorm van een sprookje en het is ja het is heel het is schitterend. Wat, Een soort wat er... blauwbaard ja ja ja inderdaad ja, ja. Ja. en ook ja. te tekenen en schilderen uh, ja dat gaan we ook met vijfde chakra doen ja ja dat is ook kunst natuurlijk ja is ook ja. maar ook weet je zo um, vanuit, vanuit het moment iets laten ontstaan dus dus, dus even die intuïtieve ontwikkeling ja, eigenlijk ja, ja. maar dan toegepast op de chakras ja, ja. klopt ja nummer 6. En het zesde, dat is de, de, de, de priesteres of de zieneres. Nou, dat is natuurlijk echt heel, ja. heel verstild. Hele verstilde muziek. Derde oog, hebben we het over ja. voor de luisteraar ja. die even niet Ja, inderdaad, weet wat klopt, het is. ja. En ja, om daar te komen heb ik ook oefeningen. En uh, ja, maar dat... Dat is niet zo duidelijk als het als eerste en tweede chakra. Hè? Dat, het wordt steeds minder duidelijk. Maar... Vroeger hadden de godinnen, die, de godinnen, de priesteressen die ingewijd ja, waren in de ja. tempel van de voor- christelijke religies. Ja. Die hadden het godinnen uh, vignet, hoe noem je dat, symbool. Ja, ja. Op hun voorhoofd getatoeëerd. Dat okay, was dus de halve ja, maan, de volle inderdaad. maan. En de, dus ja. De, de, ja. Dat Daaraan ja. kon je dus die priesteressen herkennen. Ja. Uh, als je de film De Mist of Avalon bekijkt, dan kun je dat ook heel duidelijk zien. Mm. Hè? Marianne Brand simmer heeft dat ook in haar boeken ja, ja. Oh, uitgebreid ik, ik, beschreven. Ja, ja. Ik heb die niet gelezen. Uh, okay. maar ja. Zeer de moeite waard. Ja. Maar pak de film, scheelt je een paar uur. Ja, ja. <laughs> maar nee, ik heb het nu uh, wel helemaal rond, hoor. Dat, uh, ja, nee, maar je, gewoon ja. even terzijde. Ja ja ja. ja, ja, ja. Nou, dan zijn we aan het kruinzakra, de zevende. En dat is, ja, dat is de godin en... en de godin, dat, daar kunnen we niet bij komen. Dat is een, een, uh, je kan een fractie voelen. Maar dat, dat, uh, ik, ja, ik, ik heb ook, ook een hele mooie rituelen erbij. Dat mensen het wel iets gaan voelen. Het is ook de verbinding met, met, met, met de kosmos. Uh, maar die energie helemaal zijn, dat gaat niet. Dat is te hoog voor ons. Denk je dat het na 2012, 2021, nee, 2012 anders zou zijn? Zouden we dan wel dat level kunnen bereiken van die hogere trilling? Het, dat weet ik niet. Nee, het, uh, misschien wat meerdere mensen, niet iedereen. En ook, ja, dat zal niet direct na 2012 zijn, maar, maar, maar een, een, een aantal jaren daarna heb ik het idee. En waarom denk je dat je die. Hoogte, dat, dat dat niveau niet kan bereiken in dit leven. Ik denk namelijk zelf, ja, sorry, ik ja. ben ook maar een mens... maar ik denk dat je het wel kan bereiken. Er zijn mensen die zeggen dat ze verlicht zijn. zijn. Ze, ja, inderdaad. Ik denk, als je dus godin bent, voelt, dan ben je ook verlicht. Voor mij gaat dat samen. Ja, voor mij dat, ook. Uh, ja. En dat hoeft niet ja. per definitie. Dat, dat, en dat niveau ligt weer voor ieder individu op een eigen... Op een eigen Leg, level. level. Ja. Ja. Ja. Dus, maar ik, ik, ik denk zeker dat ik dat in dit leven hopelijk ga bereiken. Het is mijn doel van het leven eigenlijk ja, ja, om, dat, om ja. dat te bereiken. Ja. Okay, en ik hoop ja. voor alle mensen om mij heen eigenlijk mm -hmm. ook. Want ik gun het ze. Ja. Dat is het mooiste wat er is. Nou, er zijn, ja, maar, maar dat is natuurlijk, een, een, ja, dat is natuurlijk een, een, een levens... Pad, hè, dat kan je niet mm -hmm. in drie uur kan je dat nee, dat gaan, gaan voelen. Maar inderdaad, hè, uiteindelijk ja, je groeit en je groeit. En daar gaat er ook trouwens met mijn stukje over, mijn, uh, uh, wat ik zo meteen nog ga zeggen. M mijn uh, tekst. Oké, okay. Mario, je hebt ongetwijfeld een Mario-vraag. <laughs> nou, er zijn meerdere uh, godinnen. Dus uh, je zegt van je godin kan je niet bereiken, maar dan is het toch. Er zijn meerdere godinnen. Dus er moet toch een mogelijkheid zijn... dat je tot een van... de godinnen kan wenden. Ja, de, de godin... Is, is voor mij... Um, het goddelijk zijn. Alleen de vrouwelijke kant van het goddelijk zijn. En je hebt meerdere godinnen. Ja, dat is een ander... Dat is een ja. Ik heb in die tijd dat Mario haar Mario-vraag stelde... weer even het boek erbij gepakt... van Deepak Chopra... Daar in stond een zin die mij zeer geïnspireerd heeft en die eigenlijk een beetje aansluit op wat er nu besproken wordt. En dat is, wanneer je verandert in liefde, weet je dat je liefde volledig hebt ervaren. En dat is het spirituele doel van het leven. Mm -hmm. Oké. Okay. Ja, dat denk ik dat ook wel... Uh... Goed, hè? Dat kan ik wel onderschrijven. Want een boek, hè? Ja, ja, ja, ja. heel heerlijk. <laughs> ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Um... Ja, we zijn, zijn er de... stil van. Ja, eigenlijk, ja, ik ik had er ook zo even van, god, dat moet ik even tot het door, door laten de... dringen. Ja, dat Laat, is echt Laat een, een mega boek. Misschien moeten we naar de muziekbespreking gaan. Dat wij gewoon er gewoon even over na kunnen denken. En dat Rob... Dan geven we Rob het uh, microfoon. Ja, ja, ik denk het wel. Roberto, hij is wel. Je luistert naar het fantastische nummer I Got the Blues van Labi Chiffre. Uh, bij het horen van, uh, van de naam Labrissifre zal er bij veel mensen wel een uh, belletje gaan rinkelen. Uh, denk maar eens aan het uh, prachtige It Must Be Love. Ik, voor de uitzending heb ik het uh, jullie nog even een klein stukje van, uh, van laten horen. Volgens mij hebben we hem ook wel eens uh, gedraaid in, in de uitzending. Um, nou, Labrissifre scoorde met, uh, met dat nummer in 1972 een, een hele dikke hit. Uh, maar daar bleef het uh, niet bij. Hij had een uh, kleinietje gescoord met uh, A Little More Line... En uh, ondanks uh, dat het erop leek dat uh, It Must Be Love een uh, one-hit uh, wonder zou zijn... Um, zou hij 15 jaar later maar liefst uh, opeens weer een uh, enorme hit uh, scoren. Um, nou, voordat we daarna gaan luisteren wil ik nog even iets vertellen over het nummer I Got The Blues... waar je nu naar luistert. Um, zoals je weet gebeurt vaak dat een, een nummer of juist een deel van een nummer wordt gebruikt... door andere, door andere artiesten, hè, het zogenaamde samplen. Een uh, goed voorbeeld hiervan is uh, I Love You Love van uh, John Legend, uh, waar we in de uitzending van uh, 21 augustus uh, naar hebben geluisterd. Bij dit nummer gebruikt uh, John Legend een uh, prachtige gitaarriff uh, van het nummer Tunnel of Love van de Dire Straits en bouwt daar dan een uh, ja, geheel uh, nieuw nummer uh, omheen. En ik heb gehoord dat uh, zelfs uh, Mark Knopfler, de voorman van Dire Straits, uh, onder de indruk was uh, van het uh, resultaat. Nou, alhoewel we vaak geneigd zijn om te denken dat, bij een simple, dat het bij een simpel, ordinaire jadwerk gaat, blijkt het in de praktijk vaak dat de originele artiest zich juist heel vereerd voelt als een andere artiest zijn of haar muziek gebruikt. Nou, en toen, uh, toen Labrissivre het uh, nummer I Got The Blues uh, schreef... had hij nooit kunnen vermoeden dat dat nou juist een nummer uh, uh, zou zijn... Uh, wat, ja, wat het meest gesampeld uh, zou worden zo'n beetje, uh, ooit. En het bekendste vind je terug in My Name Is uh, van Marshall Matters. Uh, beter bekend als Eminem. Toevallig zijn we nu ook bij het uh, stukje aanbeland waar die sample uh, in zit. En... Um, ja, in 2000 uh, scoorde, scoorde Eminem daar een gigahit uh, mee. En, maar ook uh, bekende mensen als uh, Jay-Z, Def Squad, uh, Foxy Brown, Charles Hamilton... hebben samples uh, van juist dit nummer gebruikt. Nou, gelukkig uh, lukt het uh, Labusifre om zelf ook nog een grote hit te scoren. Dat deed hij in uh, 1987 met het nummer Something Inside So Strong. Uh, kennen jullie natuurlijk ook. De inspiratie voor dit nummer kwam nadat hij een documentaire over de apartheid in Zuid-Afrika had gezien. En ja, het is vooral erg leuk om te weten dat dit nummer door, een, door heel veel bekende artiesten is gezongen. En dat het eigenlijk vandaag nog steeds als het protestlied tegen de apartheid wordt gezien. Luister naar het prachtige Something Inside So Strong.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 It, though you're doing me wrong, so wrong You thought that my pride was gone But no, there's something inside so strong We're just not good enough. When we know better, just look them in the eye. Labisivre met Something Inside So Strong. Het is een ontzettend mooi nummer. We hebben het al eerder in een uitzending gedraaid... toen Ans Ettema onze gasten was. Ans Etema is ADHD-coach... zoals we hem misschien nog kunnen herinneren. Van haar komt eerder weer een nieuw boek uit. En dat gaat over seksualiteit en ADHD. Oh. En dat is een heel... mooi boek. En al zal het alleen maar zijn... omdat ik er een hoofdstuk in geschreven heb. Oh, yeah. Ja, dat oh, uh, wordt heel erg leuk. Goed. Vanavond hebben we als gast... Marja Kuik. En... Hebben, zij heeft een praktijk die heet Innerlijk Dialoog. Uh, we gaan het hebben over de aangeboden therapievormen, maar eerst raast bij mij door het hoofd als ADHD'er de vraag innerlijk dialoog. Ik loop wel eens te wandelen en dan denk ik, Herman, je bent knettergek. Je loopt in gesprek met jezelf. En dan ben ik het met mezelf eens en ik geef ook mezelf nog antwoord. Is daar de naam vandaan gekomen? Nou, daar is de naam, van de, de naam vandaan gekomen. Ja. ja, het is altijd een. Dialoog met jezelf. Dat, dat, uh, dus het is normaal dat iemand het, dat Het is denkt. heel normaal. Ja, je, je bent heel normaal. Je ja, helemaal. normaal. Ja. Wie helemaal normaal is, is niet normaal. Nee, ja, ja. ja, want ik, ik, ik kwam steeds op dat punt. Ik dacht, ja, weet je, je, je gaat heel diep naar binnen kijken wat er is in jou. Of in, in, in, in jezelf. Dus ik, ik kwam steeds weer terecht op, op een dialoog met jezelf. Dus innerlijk dialoog. Dus zo is de naam ontstaan. Klopt. Ja, oh, grappig. Je, je zegt dat andere mensen, tenminste dat staat op de site en dat vond ik eigenlijk best wel interessant, dat andere mensen invloed hebben op je energiehuishouding. Ja? Hoe zie je dat? Uh, soms gebeurt het wel eens dat uh, je bijvoorbeeld heel moe bent nadat uh, je met iemand uh, in gesprek bent geweest. En die, die, die neemt dan energie van je, van, van je af. En, uh, of dat je uh, ja, voelt wat de ander voelt. Je, je gaat als het ware met je energie naar de ander toe. Of, of, of de ander komt bij jou iets halen. En om dat af te leren schermen. Gebruik dus ook in de, in de intuïtieve ontwikkeling. Dat je rozen voor jezelf neerzet. Ja, dat dat jouw... Uh, bescherming is, jou, jouw ruimte, jouw aura, en waar mensen niet in mogen komen. Het is in het begin even wennen van, oh ja, dan moet ik mijn rozen neerzetten. En toch werkt het fantastisch. Ik was een keer, uh, toen ik, was ik nog maar pas begonnen, ook met, met, met zelf, met, uh, met de uh, opleiding... Toen liep ik in de stad en nou, het was erg druk en mensen liep, liepen een beetje tegen me aan. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon mijn, mijn aura vergroten, mijn roze om me heen neerzetten. En echt waar, mensen liepen niet meer, langs, niet meer tegen me aan, maar echt langs me heen. Dus echt, ik had echt ruimte. En toen dacht ik, oh, het werkt dus echt dat, is, ik vond het, dat vond, ga ik dat echt uitproberen. Ja. Want ik zeg wel, ik ben niet onzichtbaar. Weet je wel, dan loop ik en dan lopen ze tegen me aan. En dan, ja. ik, van, ik ben toch niet onzichtbaar. Waarom doen jullie dat? Ja. Maar, maar het is, het is, nou, ik denk dat je wel ja. onzichtbaar kunt zijn. Want ik heb wel eens dat ik denk van, ik ben er even niet. En dan visualiseer ik gewoon dat ik er even niet ben. En dan lopen de mensen pal langs me heen. Maar ze zien me niet. Ja, dat kan ook. Ja. En, en dat, ik snap er uh, geen, geen, geen bal nee, van. Maar ik, ja. het, het lukt echt. Ja. Dat, is ook, dat kun je ook doen. Hè? Van ik ben er even niet. En, uh, dan, maar dan ben je. Niet, dan ben je dus niet in jezelf even niet thuis. En, ja ik vind het inderdaad wonderlijk. Dat een ander je dan ook niet De, ziet. Ja, ja, dat, ja, dat is inderdaad. echt heel gek. Ja, dat is, ja, uh, dat ja. heb ik geleerd uit het boek Australië op blote voeten. Okay, daar, ja. daar doen ja. ze dat in. Ja. Dan krijg je ja. dus een, een bepaalde achtervolging. En dan doen dus die, die stam. Ja. Die, ja, die worden één met de natuur, die staan er gewoon niet meer. Ja, nee, inderdaad. En, en zo ja. kan ik dat ook met mijn boekenkast. Ja, ja het klinkt bezopen. Ja, maar het, het, het werkt echt zo. Ja, ja. ja en ook, ook door je roze, he, door, je, door je aura wijder te zetten, dan, dan, dan voelen mensen, oh, uh, nou die, die lopen ruim om je heen. Ja, ja misschien doe ik dat onbewust, <clears throat> dat jij zegt van nou, je bent er even niet en. Dat ik dat onbewust doe, dat ze dan toch tegen me aanlopen. Maar... Ja, maar ik ben in Vindhorn geweest en daar heb ik uh, shamanic trans dance gedaan. Hmm. Geblinddoekt. En niemand knalde tegen iemand aan. Hè? Oh? Dus het is, je bent daar in een zaal met, uh, nou ik denk dat er honderd man was. Hè? En er waren geen botsingen. Ik ben ook tegen niemand aangelopen. Ik snap er nog steeds niets van, maar het werkt echt. Hmm. Je kunt het trouwens in Nederland ook doen, nu in Haarlem bij uh, nou, uh, Hoek. Uh, hoe heet die nou? Markhoek. Dat ja. schijnt erg goed te zijn. Ja. Ook op maandagavond is dat. Ja. Dus, ja, dus voor de luisteraar die daar interesse in heeft. Met ja. walen af, ja, uh, goed, het woord dus de, de, aura is al een paar keer gevallen. Ja. Uh, wat is aura? Aura is je uitstraling om, om je heen wat ook bij je hoort. Het zijn eigenlijk de, de, uh, ja, Je lijf is, is een verdichte energie. En dat wordt steeds subtieler. En, maar het, ja, je aura is, is, is de ruimte om je heen... wat ook absoluut bij je hoort. Maar waar mensen ook gemakkelijker in kunnen komen. En wat is het verschil tussen aura en ego? Uh, ja, het... het ego, dat wil van alles. Je, je aura, uh, daar, dat heeft met je, met je totale zijn te maken. Uitstraling? Ja, ja uitstraling. uitstraling. Ja, ja, En je ego is uh, ja, je, je ik, je wil, je, je, wat je wilt hebben, wat, hè, iets wat je mooi vindt, niet mooi vindt, dat is volgens mij, voor mij is dat verbonden met je ego. Dus dat is een totaal wat anders. Oké, okay. nou doe je Aura Healing. Ja. Hoe, dus dat doe je dan bij andere mensen, begrijp ja, ik. Ja. Hoe doe je dat dan? Uh, dat doe ik door uh, middel van hun naam. Want de naam draagt de energie van, van, van jezelf. het je draagt die energie. Dan ga ik de Aura aftasten met mijn handen. En dan ga ik voelen waar er blokkades zijn. Of, of, of wat er is. En dat ga ik voelen of dat uh, weg kan of niet. Ik stem altijd af op de energie of op de, op de mens. Dus, maar ik blijf ook bij mezelf. Hè, dat de energieën niet gaan vermengen. En dan, dan voel ik wat, wat er uh, weggehaald kan worden. Of uh, wat, wat er in balans gebracht kan worden. En dat kan heel diep gaan. Dat, dat kan uh, ja, ook... Uh, dat, dat mensen nog aan iemand verbonden is. Aan een ouder of, of, of aan een partner van vroeger. en Om dat losser te maken. Ja, er gebeurt altijd wel iets in, in een healing. En, en het is ook weer om je energie vrij te maken. Dat uh, mensen hun pad kunnen gaan. Ja, dus ik ga niet vertellen van nou dit en dat. Dat moet je doen. Hè, maar ik... Maak ruimte, of de healers maken ruimte. dat mensen hun eigen pad weer kunnen gaan. Oké, okay, en als je nou. je loopt in je, in, in je eigen aura natuurlijk. en dan kom je ergens binnen. en dan weet je dat ze het net over je gehad hebben. Dat voel je. Ja. Is, is dat aura? Dat is energie. Dat is energie. Ja, oké. Okay. Ja. Dus aura is geen energie? Uh, aura is, is ook energie. Hey, maar als je, maar je, je komt als. Heel persoon kom je ergens binnen en dan voel je die energie. Of je voelt inderdaad of dat er ruzie geweest is. Of dat er onrust is. Dat voel je. Maar dan voel je dus de energie. En dat heeft niets met aura te maken. Die energie. Dat is andere energie. Dat is andere, ja, dat is gewoon energie. Ja, ja dat heeft dus, niets met dus, jouw aura dus te maken. Dus die energie heeft betrekking op een situatie. En de aura heeft betrekking op een persoon. Ja, klopt. Ja. Okay. Ja. Um, je vindt iemand aardig. Ja. En dan gaan die aura's <laughs> lekker met elkaar vermengen? Uh, ja, uh, dat kan uh, heel goed. Ja. Dus we hebben nu hier een heerlijke aura. Of, <laughs> of energie hangen. Of, nou, tenminste, ik vind het erg leuk om deze uitzending te maken. Ja, ja. Dus ik denk dat mijn aura, takka in de ja, studio ja. aardig breed hangt. Ja. Want ik sta open voor het gesprek. Ja, en kl klopt. ik heb het idee dat het wederzijds is, ja. en bij Mario ook. Dus ik denk dat hier drie aura's. Um, nou, dat is niet helemaal kloppend. Want? Het is niet helemaal kloppend, ja. want? Um, als uh, de, de ouders echt gaan vermengen, dan uh, weet je ook niet meer wie wie wie is. Schept okay, het schept verwarring. Het een schept een beetje verwarring. verwarring. En, en ik, ik voel wel du duidelijk, het, het is een open sfeer, maar ik voel me wel helemaal in, in mezelf. Ja, ik ook. Maar ja, ja. laten we het dan anders vertalen. Een vermenging van aura kan een goed gevoel geven? Kan een, kan een heel prettig gevoel geven met vriendinnen onder elkaar. Of, of, of geliefden onder elkaar natuurlijk. He, dat, dat, dan vermengt het zich ook. En het is ook goed om jezelf dan weer terug te trekken. En weer op eigen benen te gaan staan eigenlijk. Oké, dat is mooi. Heeft niks met dualiteit te maken? Nee. En het volgende muziekstukje? Misschien wel. Ja, dat is een schitterend nummer van Lisa Gerhard en Pieter Boerke. En ontroerend. En het heet The Unfolding. Lieve luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Maya Kruik. Uh, we gaan het nu over hebben over wie Maya precies is, wat spiritualiteit voor er is en over de cirkel van Haarlem. Uh, laten we daar maar mee beginnen. De cirkel van Haarlem. Ik denk onmiddellijk aan Wilka Zeldes en aan Catharina Brinkmeijer. Klopt. Ja, Het zijn een aantal therapeuten bij elkaar die de cirkel van Haarlem vol, vol, uh, uh, uh, vormen. En, uh, en we geven gezamenlijk een, een, een boekje uit... waar we waar ons allemaal aanbieden wat we te bieden hebben. En, dus dat klopt, die, die zitten er ook allemaal, allebei in. Allemaal in ja. En wat doet de cirkel voor jou? Um, het geeft me... Ik vind het heel fijn om daarbij aangesloten te zijn. Een collectief eigenlijk. Een co collectief, ja. En we, we houden ook uh, verschillende keren per jaar vergadering. Het is leuk om elkaar weer te zien... Dan gaan we in die vergaderingen stellen we dan het boekje samen. Wanneer het uit moet komen. En het is dus veel werk aan. En het is heerlijk om uh, met therapeuten onder elkaar. Uh, ja, je hoort nog eens wat. Om, om, om gewoon te zijn. Hebben jullie ook gezamenlijke acties? Ja, we hebben sinds kort hebben we gezamenlijk. Uh, bieden we meditaties aan op vrijdagavonden. Vrijdagavonden op de Koninginnenweg 111. In Haarlem. In Haarlem. En, in Haarlem. en ik, toevallig geef ik dan. aanstaande vrijdag, 7 oktober. geef ik uh, mijn uh, meditatie. over de kracht van. van de elementen. En. het is elke keer een andere. een andere. Uh, me, een andere persoon die meditatie geeft. Maar wel iemand uit die cirkel? Wel iemand uit de ja, cirkel, ja. ja. En je kunt dan het beste. de, de website www.cirkelvanhaarlem. Uh, raadplegen. Oké. Okay. Ja. ja, of het boekje natuurlijk. Ja, o, nou, daar staat het niet in. Daarna is het ontstaan eigenlijk. Okay. Ja, het is eigenlijk zomaar ontstaan. En, ja, het is een hele mooie ruimte, de Koningin de Weg. En je geeft ook zelf cursussen? Uh, ik, ik geef ja. de healingopleiding. Hè? De, de, bedoel je dat? Of, uh, ja. de, dat is waar we het over gehad de, hebben. Dat hebben we het over gehad al, hoor over de intuïtieve trainingen. Ja. En de healingopleiding geef ik dan. Dat is een, een, echt een, op, een opleiding. Van... Ik denk dat Mario bedoelde in die ruimte in de Koninginnenweg. Maar ja, waar het eigenlijk is en oh, hoe lang dat duurt. Nee, ik geef daar geen cursussen. Nee. Nee, nee. Het is in je eigen praktijk. Dat, uh, in mijn eigen praktijk, daar geef ik cursussen, yeah. maar niet in, in de Koninginnenweg. Misschien is het handig als je je site en je adres even noemt. Yeah. Ja, uh, mijn site is www.innerlijkdialoog.nl. en daar staan uh, alle activiteiten op die ik doe, die ik geef. En uh, meestal geef ik de training in het gezondheidscentrum in Hillegom. In een, en in, op de Schapenlaan daar heb ik mijn praktijkruimte in Hillegom. Dus daar uh, voor individuele begeleiding. Hmm, Hilligom. dat doet me onmiddellijk aan de Godinentempel, denken. Ja, daar, dat, die, is, die is daar niet meer, geloof ik. Is het er niet meer nee, over nee. de woning? Nee, nee, die is er niet meer. Nee, nee. Maar ik, dat is niet. Uh, nee, maar goed, ik, hij, dat terzijde, maar. Ja, ja oké. Okay. Ja, nee, hij is er niet meer. Nee. Okay. Nee. Um, je hebt je praktijk dus in Hilligom, maar de cliënten komen natuurlijk van heiden en Verre. Ik bedoel. Uh, hmm, toch wel zo uit de buurt hoor. Uh, veel uit de Bollestreek, Haarlem. En ja, er zijn natuurlijk veel therapeuten. Dus, uh, dus wel zo'n cirkel van 20, 30 kilometer ongeveer. Oké. Okay. Ja. Wat is spiritualiteit voor jou? Um, ja, daar heb ik ook lang over nagedacht. Wat, wat, het, wat dat nou is. Voor mij, als het me zo opkomt, is het het. ...onzichtbare... ...zichtbaar te maken. En... Uh, ...dat geeft magie... ...aan je leven. En... Uh, ...dat maakt het leven rijker... ...mooier... ...voor mij in ieder geval. En... Uh, ja, om, om, ...om juist die subtiele... ...energieën te gaan voelen... ...te leren zien. En dat is voor mij... ...spiritualiteit. Dus... En ook... Met je benen op de grond. Hè? Dat mm. ook. Dus je hebt het onzichtbare gezien. Ja, ja. En is dat weer intuïtief voelen? Uh, Onzichtbaar zien? Is dat gelijk aan intuïtief voelen? Dat is, ja. Dat ja, is hè? ook weer ja, intuïtief voelen. Ja. Hij ontstaat zomaar. Ja, ja, klopt. Ja. Want hoe, hoe opener ik word... hoe minder blokkades ik heb... hoe meer intuïtiever ik ook ben. Ja. En uh, ja... Wauw. Dus ja. ja, leuk. Hm. Wat is liefde voor jou? Wat liefde voor mij is. Liefde is. Uh... geweldig <lacht> voor mij. <Nee. lacht> is op, op één stroom zitten. <lacht> ja, ja. Ja, ik heb eigenlijk nog een vraag. Wie is Marja Kruik? Moet ik hem aan jou stellen of aan je partner Jan? Het is wel leuk als je die aan mijn partner, Jan. Ja, ja, dan zou je toch alsjeblieft naar de microfoon willen komen? Ik voel enige twijfel, maar dat mm -hmm. zal met de energie of de aura te maken hebben. Ja, je is gewoon een heerlijke schat van een vrouw. Dat is het. Nou, dat is eigenlijk alomvattend, toch? Ja, ja alles. dat is mooi. Ja, en wie denk je dat je zelf bent? Ik bedoel dit positief, sorry. Het... <laughs> ja. Komt een beetje ongelukkig over, maar. Wie, wie ben je? Um, ja, dat is... erg lastig te zeggen... wie ik ben. Um, ik, ja, ik ben iemand die... die, die gezocht heeft. Die, die, die zoekende was. Die gezocht heeft. En ook de... de, ja, de, de, de liefde gevonden heeft... in, in het leven. Uh, het uit wil dragen. Het andere willen geven wat, wat, waar ik zelf ook zoveel van open ben gegaan. En ja, dus ook een, uh, verbonden met mijn hart. Verbonden met, met, uh, ook met mijn, mijn kracht, met mijn eerste chakra. En liefde is rust. Liefde is... Thuiskomen in jezelf. Ja. Dat uh, kan ik me voorstellen. Uh, rust en... Uh, zonder oordeel kijken. Dus eigenlijk eigenlijk hè, wat er is, is er. Zonder oordeel te kijken. Het is ja. zoals het is, en het gebeurt zoals het gebeurt. Ja, ja. Je hoeft niet alles te klakkeloos aan te nemen. Hè. Je kan ook voelen van oh, dit is niets voor mij, maar je hoeft daar geen oordeel over hmm. te hebben. En dan doe je gewoon wat anders. Dus dat, is, dat is ja, wie ik ben. Mooi. Hm. En het laten zijn. In het laten zijn, ja. Hmm. Ja. Volgens mij zijn we nu zo'n beetje... Volgens mij zijn we nu zo'n beetje naar het einde gekomen. Daarnet wilde ik het al gaan zeggen, maar ik zeg het nu uh, wel. Ik wil uh, Rob heel hartelijk bedanken in ieder geval. En ik wil Marja ook uh, namens uh, ons heel hartelijk bedanken. En dat willen we mede doen door het uh, inspiratiespel. Het Inspiratie 2012 spel. Dat is uh, ontwikkeld... Uh, uh, mede ook uh, door Rob en Angelique van der Riet en uh, Peter Tonen. Peter Tonen, ja. ja, die ja. ken ik ja. ja. ja. ja. En uh, bij deze wil ik je dat uh, aanbieden. Goh, het leuk. is een spel door de Maaia. Ja, door de, de Maaia's, ja. ja. ja. ja. Oké, okay, heel erg leuk, dankjewel. Alsjeblieft. Ja. ja, ik vond het erg leuk om in de uitzending te, te mogen zijn. Ik vond het ook heel leuk uh, dat je ja. hier uh, onze gasten ja. was. Ja. Ja, ik heb er weinig aan toe te voegen, maar ja, het was echt heel erg mooi, heel gezellig. En een, ik heb een prettig gesprek gehad. Ik hoop jij ook. Maar... Ja, oh, absoluut. Ja, ja. Okay. Rob, dank je wel weer voor de techniek. Ja, graag gedaan. Okay. De volgende uitzending is op zondag 16 oktober van 7 tot 9 s avonds. Dan is Remy Draaier uh, als gast in de uitzending met het onderwerp van fitness tot zuivere energie. Deze uitzending wordt gepresenteerd door Richard Buitenhek. Tot dan wordt deze uitzending op zondag om 7 uur en op woensdag om 8 uur s'avonds herhaald. Ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij Uitzending Gemist op onze website www.inspiratieradio.nl Wilt u onze twee wekelijkse nieuwsbrief ontvangen, waarin we de gast van de volgende uitzending aan u voorstellen? Ga dan naar onze website www.inspiratieradio.nl en laat uw e-mailadres achter. Wanneer u iets aan ons kwijt wilt, stuur dan een mailtje redactie.inspiratieradio.nl na het nieuws kunt u gaan luisteren naar de New Age muziek van Peaceful Radio, samengesteld en gepresenteerd door Benno Overveurgen. Wij zijn Herman Harms en Mario van der Linden. En wij hopen dat u met net zoveel uh, plezier geluisterd heeft naar deze uitzending als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer, maar niet helemaal, want Marja gaat nog een prachtige tekst aan ons voorlezen. Mario introduceer Marja. de tekst. Marja, bedoel ik introduceer de tekst en vertel hem. Het is een, uh, een stuk uit uh, Thee uit een lege kop... geschreven door Osjo... brieven uh, aan discipelen en vrienden. En hij begint altijd met het woord liefde. Liefde. De reis is lang. En het pad is niet gebaand. En men moet het alleen doen. Er is geen kaart. En niemand om je te leiden. Maar er is geen alternatief. Men kan er niet voor weglopen... Men kan het niet ontduiken. Men moet de reis maken. Het doel lijkt onmogelijk. Maar de drang ernaar toe te gaan is ons ingeboren. De behoefte daaraan bestaat diep in de ziel. In werkelijkheid ben jij de drang. Ben jij de behoefte. En bewustzijn kan alleen maar zo zijn. Juist vanwege deze uitdaging. Juist vanwege dit avontuur. Dus verspil geen tijd. Begin. Wees niet berekenend. Begin. Aarzel niet langer. Begin. Kijk niet meer om. Begin. En onthoud altijd de woorden van de oude lauwtzee. Een boom die twee armen nodig heeft om te worden omvat... ...is uit een klein worteltje gegroeid. Een pagode met vele verdiepingen... ...is gebouwd door de ene steen op de andere te plaatsen. Een reis van 3000 mijl wordt begonnen met één enkele stap...